Uur. Dit is door Al Negens met het NOS-journaal. Mogelijk voor miljoenen euro's opgelicht door het bedrijf dat het eten en drinken van militairen op missie in Oeroesgan verzorgde. Het bedrijf Supreme rekende bewust te veel voor zijn diensten en producten, zeggen drie oud-medewerkers in het Radio 1-programma Bureau Buitenland. Supreme had een soort schaduwbedrijf in Dubai opgericht om de prijs op te drijven. De dijk die in de Duitse plaats Haminkel doordreigde te breken, heeft het gehouden. De dijk ligt net over de grens bij Zevenaar. Als hij wel was doorgebroken zou de snelweg A3 onder water zijn gelopen. Tussen Arnhem en Oberhausen zou dan geen verkeer kunnen rijden. Het water is weer aan het zakken, maar de brandweer blijft voor de zekerheid nog wel bij de dijk. Mensen die een levenslange gevangenisstraf hebben gekregen, moeten na 25 jaar de kans krijgen om vrij te komen. Staatssecretaris Dijkhoff wil dat een adviescommissie gaat bekijken of een gevangene daarvoor in aanmerking komt. Die wordt dan ondervraagd door de commissie, maar ook nabestaanden en slachtoffers. Daarnaast moeten gevangenen een psychiatrisch onderzoek doorlopen bij het Pieter Centrum. Het Japanse jongetje dat werd vermist in een bos is levend teruggevonden. Hij maakt het goed. Hij zat in een verlaten gebouw van de Japanse luchtmacht... op zo'n zeven kilometer van de plek waar zijn ouders hem achterlieten. De jongen van zeven werd voor straf achtergelaten in het bos... omdat hij met stenen naar auto's had gegooid. Hij had water in het gebouw op de Japanse basis... maar hij had sinds zaterdag niet meer gegeten. Acht procent van de Nederlanders leeft zonder internet... blijkt uit onderzoek van het CBS... Onder de mensen die geen internet gebruiken zijn vooral 75-plussers. Toch zijn er in die groep steeds meer ouderen die wel internetten, omdat ze dat al deden toen ze nog jonger waren. Het weer de dag begint droog, later in de middag meer bewolking en op steeds meer plekken stevige buien met kans op onweer en hagel. Wel schijnt tussendoor de zon af en toe. Het wordt vanmiddag 21 tot 25 graden. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 U gaat luisteren naar Father Mother.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 met Killing the Mozzarella. Het volgende nummer is ook weer van een Nederlandse artiest. Er zijn veel Nederlanders dit jaar op noord jazz en uh, ze maken prachtige muziek. Het is de pianist Wolfert Brederode. Hij maakt al jaren innovatieve muziek... waarbij jazz en klassieken elkaar regelmatig kruisen. Hij heeft in 2016 een nieuw, nummer, een nieuw album uitgebracht. Dat heet Black Eyes. Dat zal hij ongetwijfeld uh, veel nummers van gaan spelen op uh, noord ik heb een nummer uitgekozen van een album uit 2006. Het album heet One, waarop hij samenspeelt met Joost Leibart op drums. U gaat luisteren naar Springtide van Wolfert Brederode en Joost Leibart. Verbrederode, vergezeld door Joost Leibaard. Volgende artiest is Ariel Besson. Ariel Besson is een um, Franse trompetiste, bandleider, dirigent en componist. In 2014 werd ze de Franse uh, muzikante van het jaar. en ontving ze zeker ook de Django Reinhardtprijs. Ze heeft een um, aantal uh, grote albums gemaakt, Prelude. wat ze samen met de gitarist Nelson Ferras maakte. Um, ze maakte in.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 Robin Nolan three on it